heb hol In de horlogemakerswinkel aan de Bartoljorenstraat in Haarlem woonde de familie Tempo. Vader, Betsy en Corrie. Bij de eerste explosie rende Corrie naar de kamer van Betsy. Ik zag Betsy rechtop in bed zitten, Bang en bleek. Ik sloeg mijn arm om haar heen en we fluisterden Luisterden naar de vliegtuigen in de lucht en naar de ontploffingen en we huiverden. Er kwam angst in ons hart. Wat zou de oorlog voor Nederland, voor onze stad Harem, voor ons betekenen? En als in een visioen zag ik hoe onze hele familie samen met andere mensen in een auto zat. We werden uit Haarlem weggevoerd. We baden als bange kinderen... die om hulp en bescherming naar hun vader gingen. Heer, maak ons sterk. Geef ons kracht. De mensen om ons heen zullen onze hulp nodig hebben. Heer, neem onze vrees weg. Geef ons vertrouwen. Corrie, de haren van ons hoofd zijn allen geteld... God heeft de hele wereld in zijn hand. We gingen beide door een crisis, maar Jezus gaf ons de overwinning. Nooit zijn we zo bang geweest als op die vroege morgen. Zelfs niet toen de oorlog en de bezetting ons hele gezinsleven vernietigden. En wij precies doormaakten wat ik in het visioen gezien had. Naast de ellende die de Hollanders beleefden in deze dagen gingen de verschrikkelijkste verhalen rond over wat er met de gevangen genomen Joden gebeurde. Het concentratiekamp Westerbork was overvol met Joden waarvan er duizenden naar Polen werden gebracht die nooit terug zouden keren. Eens liep ik met vader op straat. Toen zag ik dat een groep joden in een auto werd geladen. Ik tracht de vaders aandacht af te leiden, maar hij had het ook gezien en stond stil. Ik keek naar vaders gezicht en zag een intense droefheid, die ik nooit eerder had gezien. Ik huiver als ik denk aan het oordeel dat over Duitsland zou komen. Zij hebben Gods oogappel aangeraakt. In onze harten was een besluit gevormd. Wij zouden voor de joden doen wat we konden. Niet lang hierna stond hun huis open voor ieder opgejaagd wezen... dat trachtte te ontkomen uit de klauwen van een duivels regime. Joden, angstig als opgejaagde dieren, vroegen om onderdak... Oh, alsjeblieft, hebt u een plekje voor ons? Red ons, voor ze ons kunnen grijpen. Kom mee naar de kamer. Eerst een kop hete koffie. Verschrikkelijk, we moesten weg, de Duitsers kwamen. Oh, die prachtige perzen. En het linnengoed, en jouw mooie leren koffer. We zijn verraden, maar iemand kwam het zeggen. Natuurlijk bent u van harte welkom hier voor vannacht. En dan zullen we verder zien. Ik zal u bij vader brengen en zien wat ik voor u doen kan. Ze gaat bij de andere onderduikers overleggen. Hans kan slapen in de verborgen kast achter een blinde muur. Het rooster in die kast kan opengelaten worden, zodat er toch voldoende frisse lucht binnenkomt. Mevrouw kan dan in Hans kamertje en meneer bij de andere jongens. Maar negen onderduikers is te veel voor dit huis. Piet moet een nieuw adres zoeken, maar hij kan niets vinden. En s'avonds als ze met elkaar bidden is er deze nieuwe zorg bij om op de heer te wentelen. Vroeg in de morgen begint de stroom van medewerkers al te komen. Goedemorgen. Goedemorgen, Fred. Weet jij een adres voor een Joods echtpaar? Eh, uh, ja. Overmorgen komt er een adres vrij. Dat zal ik tante Mien gauw vertellen. Jongens, luister. Tante Mien en Oom Jan, we hebben een fijn plekje voor jullie. Overmorgen kunnen jullie hier naartoe. het oh, alsjeblieft, mogen we hier niet blijven. Het is fijn dat jullie het hier zo goed naar je zin hebben, maar het is toch beter... Terwijl Betsy met deze mensen verder praat, gaat Corrie gauw weer naar boven, waar velen haar raad nodig hebben. Is er plaats voor een Joods kindje? Hoe kom ik aan de groene Ausweis? Wat is het druk vandaag? De problemen stapelen zich op. Een Joodse vrouw zal spoedig een kindje krijgen. Er moet dus met de directie van een ziekenhuis overlegd worden. Een man is gestorven en dan moet ze stiekem een begrafenis voor elkaar brengen. Ze stuurt die dag boodschappers naar Limburg, Friesland en Enschede. Haar kamer lijkt wel een bijenkorf. U weet een adres voor een kindje? Fijn. Spreekt u even af met Mien daar? Zij zit met een spoedgeval en ze vroeg ook om auswijzen. Dick, daar weet jij raad op. Hebt u nog twintig distributiekaarten? Ja, haal even uit het trapgat vijfentwintig kaarten. Mies komt er straks ook nog vijf halen. Het trapgat is een van de verborgen bergplaatsen opzij van de bovenste trap. Niemand kan daar een kastje vermoeden. In een schuurtje op een tennisbaan ligt een zwaar zieke jood. Hij is daar verstopt omdat de man die hem verborgen hield gevangen is genomen. Tot nauwe is hij zelf ontsnapt. S'avonds zal er op de baan getennist worden. Voor zes uur moet de man weggehaald worden. Jongens aan het werk. Wie zorgt er voor vervoer? Wie voor een adres? De jongens springen overeind, overleggen en gaan op pad. Een stel flinke tieners. Wat zijn ze ernstig voor hun leeftijd. Ze doen zelfstandig verantwoordelijk werk. Van hun trouw en, en zwijgzaamheid hangen mensenlevens af. S'nachts oefenen we in huis een eventuele vlucht, omdat veiligheidsmaatregelen heel belangrijk zijn. Als alle in bed liggen, druk ik op een van de alarmbelletjes... die door het hele huis zijn aangebracht. Met mijn secondeteller in de hand sta ik erbij... wanneer alle in de kast verdwijnen. Onder de onderste plank is een opschuifbaar luik aangebracht. Daarachter is een ruimte waar ongeveer acht personen kunnen staan. Er is Victoriawater en wat Sanofit in de schuilplaats. Op de grond ligt een matras... Alle onderduikers verdwijnen. Ze duiken en worden onzichtbaar. Het laatst zie ik hun benen. Dan zetten ze zelf wat wasgoed en dozen op de grond van de kast en schuiven het luik neer. Zestig seconden heeft het geduurd. Ik ga de kamertjes rond. Alles ziet er onbewoond uit. De matrassen omgekeerd, de dekens eronder, de lakens namen ze mee. Maar bij Eusie ligt nog wat sigarenas. Henk liet een boordeknoopje liggen. En uit de schuilplaats hoor ik Eusie's stem. Mary, je in mijn nek. Spoedig roep ik ze terug. En alle gaan op de grond voor mijn bed zitten. Dan houden we een vrolijke bespreking van de oefening. De as van Eusie, het boordeknoopje en de luide opmerking worden behandeld. Wat is het eigenlijk droevig dat deze oefeningen nodig zijn... We voelen alle de tragische noodzaak. En ik red de situatie door op roombroodjes te trakteren. Ze weten dat dit meestal het slot is van iedere oefening. En Eusie zegt dan ook dikwijls... Is er vanavond geen alarm? Ik heb trek in aan roombroodjes. MUZIEK Goedemorgen, tante. Hé, hey, Nolly, jij. Wat leuk. Iets bijzonders? Tante, ik wilde vragen of ik u kan helpen. Weet je dat een medewerkster in onze ploeg eerst moet laten zien dat ze flink genoeg is? Het werk is gevaarlijk. Je zult snel moeten handelen en wegen moeten vinden om dingen te doen die je nog nooit tevoren hebt gedaan. Nou goed, laten we het maar proberen. Hier is het adres van een Jodin in Amsterdam. Ze heeft een baby gekregen en die moeder is zo bang en zenuwachtig dat ze zich niet wil verstoppen voor de Duitsers. Wil jij die moeder met haar baby hier brengen? Maar hoe moet ik dat dan doen? Ja, dat moet je zelf maar zien. Nolly had een vriend die allerlei werk voor de Duitsers deed en daarom mocht hij zijn auto houden. Maar s'avonds hielp hij met die auto Joden te laten ontsnappen. Nolly had ook een vriend die een Duitse uniform had, en dat mocht ze van hem lenen. Ze bracht dat uniform naar haar vriend met de auto. Samen gingen ze nu naar de Joodse vrouw. Toen de man in uniform het huis binnenkwam, begonnen de buren te jammeren. Ze dachten niet anders dan dat er weer een Joodse vrouw vermoord zou worden. Volg me. Neem mee wat je nodig hebt voor de eerste weken. Geef een kind hier. De buren stonden te huilen terwijl ze de wegrijdende auto nakeken. Maar de vrouw en het kind brachten ze in een huis in het bos. En s'avonds toen het donker was, bracht Nolly haar naar Haarlem. deze activiteiten in de Barteljorenstraat, of de B.J., zoals de bewoners het huis noemden, viel de aandacht van de Duitse politie op hen. Op het politiebureau ontstond een gesprek. Kapitein, Ja, luitenant. Er is verdenking gevallen op het huis van ten Boom. Willem Kasper, Barteljorenstraat Haarlem. Zoek uit of ze daar joden verbergen. Even later loopt er een man door de straten van Haarlem. Huh, mooie opdracht om uit te zoeken of de joden zitten. Ik krijg er natuurlijk maar weer een paar centen voor. Maar wacht, ik zal proberen er een slaatje uit te slaan. Daar is het huis. Oh, juffrouw, vrouw, kunt u me helpen? Er is iets verschrikkelijks gebeurd. De Duitsers hebben mijn vrouw gevangen genomen. Ze willen haar doden. We hebben Joden geholpen. Oh, help me, alstublieft. Maar hoe kunnen we helpen? Als uw vrouw al opgesloten zit. Er is een agent die ons wil helpen. Als ik hem 600 gulden geef, wil hij het risico nemen mijn vrouw te bevrijden. Maar ik heb geen geld. Doe, alstublieft. Oh, dat is niet erg. Geld is niet belangrijk. We moeten doen wat we kunnen voordat het te laat is. Laat eens kijken. Ik heb 200 gulden. Zou u over een uur terug kunnen komen? Ze riep de ondergrondse werkers bij elkaar en zei... Binnen een uur moet ik 400 gulden hebben. Doe je best. Het geld kwam er. Ook de man. Hij nam het geld in ontvangst. Heer, leid ons in deze moeilijke dagen. Red de joden, vader. Bescherm en bewaar ons. Ik dank u dat er niets buiten uw wil om gebeurt. Dank u wel dat alle dingen meewerken ten goede, ook voor deze man. In Jezus naam. Amen. Vier Joodse onderduikers rennen naar hun schuilplaats, gevolgd door twee medewerkers die gevaarlijke papieren bij zich hebben. Ik gooi hun mijn tasje met aantekeningen naar, zet zelf de dozen voor het luik en sluit de kast door. Ik val vermoeid op bed. Zware stappen komen de trap op. Een nors uitziende man komt mijn kamer binnen. Wie ben je? Geef op je persoonsbewijs. Ik haal uit het zakje dat ik bij me draag mijn persoonsbewijs. Er valt een zakje papiergeld uit. Hij raapt het gretig op, steekt het bij zich, bekijkt het persoonsbewijs en zegt... Sta direct op. Je bent mijn arrestante. Terwijl ik overeind kom hoor ik andere mannen door het huis lopen. Het geluid van hamerslagen op een deur dringt dat me door. Waar is de geheime kamer? Die heb ik niet. Wel waar. Daar zitten natuurlijk je joden in, hè? Maar dat geeft niets. Ik laat het huis bewaken tot ze mummies zijn. Er is een valse lach om zijn vrede mond. De huiskamer is geheel gevuld als ik beneden kom. Ieder, die op dit ogenblik de drempel van het huis overschrijdt, wordt gearresteerd. Hé hey, jij, hey. ga mee. Hij bedoelt mij. Zet je bril af. En dan begint het verhoor. Na iedere vraag die de man stelt, geeft hij haar een klap in het gezicht. Het duizelt haar. Ze heeft ontzettende pijn. Die gelukkig gauw weer zakt. Maar als hij blijft slaan, dan wordt ze bang. Heer Jezus, bedek mij. Als je die naam nou nog eens noemt, slaat je dood. Ze zwijgt. En de man houdt op met slaan. Het hele huis wordt doorzocht. Een kast in de huiskamer, waarin ze belangrijke dingen hebben verstopt, wordt ontdekt. Vele zilveren rijkstaalders worden op tafel gesmeten en verdwijnen in de tas van kapitein. Doosjes met horloges van joden en andere snuisterijen komen tevoorschijn. En langs de muren staan en zitten alle die in de val liepen. Niemand zegt een woord. Er is iets onheilspellends in dat zwijgen. Vader is heel rustig. Hij zit in zijn stoel bij de kachel. Beneden in de gang staat een oud vrouwtje tegen een gestapelman te babbelen. Meneer, ik kom waarschuwen dat er om Herman gepakt is. De mensen hier mogen ook wel oppassen. Wilt u even zeggen dat ze voorzichtig moeten zijn? Jazeker. Wie moet ik nou meer waarschuwen? Oh, dat weet ik niet. Al die mensen bijvoorbeeld die hier zo over de vloer komen. Wat een ellende ineens. Ik kijk rond en zie dat Betsy naar de schoorsteen kijkt. Daar hangt een plankje met de woorden Jezus is overwinnaar. Vader volgt mijn blik en zegt dan luid op. Ja hoor, dat is zeker. Er komt een zekere ontspanning op de gezichten nu er iemand iets heeft gezegd. Komt het doordat ook anderen de tekst hebben gelezen? Het lijkt wel of de Gestapo nu overwinnaar is, maar dat is niet zo. Begrijpen doen ze het niet. Maar geloven is niet hetzelfde als begrijpen. bij liggen wat staat erin over de overheid vreest god eert de koningin niet waar dat staat er niet nee er staat vreest god eert de koning maar dat is in ons geval de koningin allemaal opstaan tweeën twee gaan staan we gaan naar het bureau er blijft een wacht achter van twee politiemannen om het huis te bewaken. In de geheime schuilplaats zijn zes onderduikers veilig verborgen. De politie kan hem niet vinden. Het huis is zo oud en wonderlijk gebouwd dat niemand zien kan dat in een kamer twee stenen muren staan, waar tussen ruimte is voor acht personen. Twee dagen later, als de politie weg is. ...worden ze bevrijd. In het politiebureau wordt een grote matras neergelegd. Hier zullen de gevangenen moeten slapen. In het geheel zijn er 35 mensen gearresteerd. ...kom allemaal eens dicht bij me zitten. Geloof dat in deze donkere omstandigheden... ...Jezus dicht bij ons is. Zijn engelen omringen ons. Willem, wil jij Psalm 91 lezen? Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten... ...vernacht in de schaduw des Almachtigen... Zeg tot de Heer, mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God op wien ik vertrouw. Want Hij is het die u redt. Met zijn vlerken beschermt Hij u. En onder zijn vleugelen vindt ge een toevlucht. Gij hebt niet te vrezen voor de verschrikking van de nacht. Al vallen er duizend aan uw zijde en tienduizend aan uw rechterhand. Dat u zal het niet genaken. Slechts zult gij het met uw ogen aanschouwen en de vergelding aan de goddelozen zien. Want gij, o Heer, zijt mijn toevlucht. Dank voor uw goede zorgen. Wij bidden u dat u zult doen naar uw belofte. Zend uw engelen dat zij ons zullen behoeden op de wegen waar gij ons opbrengt. Zij zullen ons dan op de handen dragen en wij zullen veilig zijn. De volgende dag worden alle naar de gevangenis in Scheveningen gebracht. Betsy zegt... Mijn vader is zo zwak en zo ziek. Hij kan die hoge stap niet doen om in de auto te komen. Maak hem maar niet bezorgd, mevrouw. We zullen hem wel dragen. En ze doen voorzichtig. Vader ligt achterover en zijn mond valt open. Als hij binnengebracht wordt, zegt een Duitser... Laat die man thuis sterven... Wat? Die man is het ergste van allemaal. Hij praat alleen maar over de koningin en over Jezus. We worden in een overvalwagen gestopt. Een verschrikkelijke kar. Hij heeft geen veren en schokt voortdurend. Vader ligt in mijn armen. Ook een agent probeert hem te steunen om de ergste schok op te vangen. En dan sluit de poort van de grote gevangenis achter ons. Ik geef vader nog een kus en zeg: zachtjes: De Heer zij met u. En met jou. Het beste komt nog. Tien dagen later sterft Vader. Engelen hebben hem gebracht tot de troon van God. Ja, ja. Ik word de cel ingeduwd. Op de grond liggen vier mensen. Ze heten me vriendelijk welkom. Ze wijzen me een houten bed tegen de muur. Ze geven me wat brood en water. Ik voel me uitgehongerd. Ik ga op mijn bed liggen en slaap binnen korte tijd. Ik word wakker door een zware trap tegen de deur en het schuiven van grendels. Mijn celgenoten blijken vriendelijke mensen te zijn. Een Amsterdamse vrouw zit hier al twee jaar. Ze leert mij het praten door een geheim gaatje met de kleermaker die in de cel naast ons zit. Na een week word ik erg ziek. En als eindelijk de celdeur geopend wordt, moet ik me aankleden. Ik moet naar een dokter. Buiten staat een auto klaar. We rijden door Den Haag. Ik zie mensen vrij rondwandelen. Als we aankomen, vraag ik een zuster of ik mijn handen mag wassen. Ze gaat met me mee. Doet de deur achter ons dicht en geeft me spontaan een zoen. Kan ik u ergens mee helpen? Ja, ja, ja. Een bijbeltje, een potloodje, tandenborstel, veiligheidsspelden. Zo, juffrouw vrouw Boom. U hebt een natte pleuritis. Ik hoop voor u dat u daardoor in het ziekenhuis terechtkomt. Als ik weer in de auto zit, denk ik na over de vriendelijkheid die ik ondervind. In mijn mantelzak zit een grote schat verborgen. Een paar... Evangelie uit de Bijbel. Maar van een ziekenhuis komt niets. Ik word s'avonds uit de cel gehaald. Omdat ik ziek ben, ga ik naar een andere cel. Helemaal alleen. Ik mag geen woord wisselen als ik mijn paar spulletjes bij elkaar pak. Ik weet onder mijn matras de evangelie weg te halen. Voor het potloodje zie ik geen kans. Heel jammer. Ik groet met mijn ogen mijn celgenoten. Het spijt me dat ik hem moet verlaten. Ik heb ze lief gekregen. Een eenzame cel wacht me. Ik word naar binnen geduwd en de deur sluit zich achter me. Ik ben alleen. Alles is hier leeg en grauw. Ijskoud voel ik me. De wind giert en er is een kille tocht in de cel. O, heiland, u bent bij mij. Help me, houd me vast, troost me. Ik werp me op de matras, trek de vieze dekens over me heen en sluit de ogen. De storm giert en af en toe doet een windvlaag de deur zo schudden... dat het lijkt of er iemand van buiten tegenaan bonkt. Rechts en links wordt steeds geklopt... Ik weet nog niet dat het de celgenoten naast me zijn... die door een gleuf achter een soort tafeltje tegen de muur met me willen praten. Door de buizen van de centrale verwarming begint het water te klotsen. Een nieuw gerucht in de sombere mengeling van bange geluiden. Ben ik in een spookzaal terechtgekomen... Oh, mensen, mensen. Laat er toch mensen bij me komen. Niet dit, niet deze eenzaamheid. Alleen, alleen. O, oh, heiland, neem mijn angst weg. Mijn eenzaamheid. Veilig in Jezus' armen. Ja, heiland, neem me in uw armen en troost me. Een vrede daalt in mijn hart. De geluiden blijven, maar ik slaap rustig in. Als de deur van de cel opengaat, komt de wachtmeisterin binnen met een officier. Tante Corrie ziet het keurige uniform. Ze knippert met haar ogen van de kleuren. Sterren, lintjes, de pet. Ze is blij dat ze weer eens kleuren ziet. Goedemiddag. Goedemiddag. Oh, u verstaat Nederlands. Dat is fijn. Ik kan u helaas geen gemakkelijke stoel aanbieden. Hoeft niet. Ik zit wel goed op dit krukje. De officier stelt een paar vragen. Tante Corrie vraagt of de andere mannen die in haar huis gepakt zijn... ...zo gauw mogelijk losgelaten kunnen worden, omdat ze niets hebben gedaan. Bent u sterk genoeg om in de verhoorkamer te komen? Zeker, ja, dat kan ik best... Weken later komt eindelijk dat verhoor. Komt u binnen. Um, vindt u het hier te koud? Wacht, ik zal de kachel aanmaken. U bent ziek. We moeten oppassen dat u geen kou vaat. Die vriendelijke, gewoon menselijke toon treft tante Corrie erg. Of is het misschien verraderlijk? Wil hij op deze manier eruit halen wat niet gezegd mag worden? O heer, zet een wacht voor mijn mond, behoede de deur mijn lippen. Ze is gespannen en knijpt stevig in de leuningen van de stoel. Vreemd om weer op een stoel te zitten. Als de officier kolen in de kachel doet, doet hij dat met zijn handen, die hij daarna afveegt aan zijn broek. U moet voor uw verjaardag een kolenschep vragen. En dat moest uw vrouwen zien. Vertel me eens precies wat u hebt gedaan. Zo begint het verhoor. Het is moeilijk. Je moet praten en je kunt niet alles zeggen. De Duitsers denken dat tante Corrie overvallen leidde. Maar na een poosje gelooft de ondervrager dat ook niet meer. Wat doet u in uw vrije tijd? Ik heb een club voor zwakzinnigen aan wie ik over Jezus vertel. He, hebt u geen betere publiek? In de Bijbel heb ik Jezus leren kennen als een die grote liefde heeft voor het kleine, het zwakke. Het is toch belangrijker dat u dat aan een normaal mens vertelt dan aan een zwakzinnige, hè? Alle mensen zijn voor God gelijk. Ze zijn alle gevangenen door de zonde. Maar Jezus kwam om ze te bevrijden. Dat geldt zowel voor hen als voor u en voor mij. <tus> Voor vandaag ben je klaar. De officier gaat haar voor. De poort en de lange gangen door. Hij is nu vreemd stug. De celdeur sluit zich weer. Hoe is het gegaan? Was het erg? Heb je namen genoemd? Angstig klinken de vragen door de gleuf onder de tafel van de mensen uit de andere cellen. Nee, het was helemaal niet erg. Hij maakte de kachel voor me aan. Ongelooflijk. Houd je gedekt. Vertrouw hem niet. Denk na wat je de volgende keer zult zeggen. Dat hoeft niet. In de Bijbel staat een belofte dat als je voor koningen en rechters wordt gebracht, God ons door zijn geest vertellen zal wat we moeten zeggen. De volgende morgen moet ze weer bij de officier komen. Hij staat zelf in de gang om haar te halen. Hij brengt haar niet naar de verhoorkamer, maar houdt haar staande voor een muur in de tuin, waar de zon op schijnt. U krijgt veel te weinig zon. We kunnen net zo goed buiten als binnen, vroegen. Ik heb de hele nacht niet geslapen. Ik moest steeds maar denken over wat u zei van Jezus. Vertel mij daar eens meer van. Jezus Christus is een licht in de wereld gekomen opdat ieder die in hem gelooft in de duisternis niet blijven. Is er duisternis in uw leven? Het is donker in mijn leven. Als ik s'avonds ga slapen, durf ik niet te denken aan het moment dat ik weer wakker word. Ik haat mijn werk. Ik heb een vrouw en kinderen in Duitsland. Ik weet niet of ze leven. Vannacht kan een bom hen verpletterd hebben, wie weet het. Duisternis, ja, die is er in mijn leven. Aan het kruis heeft Jezus ook uw zonden gedragen. Hij kwam immers om ons mensen te bevrijden van de zonde. Geef u helemaal over aan Jezus, dan wordt het licht in uw leven. Want voor Jezus is er geen duisternis te groot, of Hij kan die verdrijven. U bent een gevangene, hoe kunt u zo gemakkelijk spreken? Het is veel erger om gevangen te zitten in de macht van zonde en duisternis, omdat je dan veroordeeld zult worden tot de dood. Maar Jezus heeft mij mijn zonde vergeven. Hij heeft me vrijgemaakt, verlost uit de duisternis. Ik ben Gods kind en mag altijd bij Hem zijn. gebeurde er iets ontzettends. Tijdens het verhoor opende de officier een la... en haalde daaruit een map. Langzaam opende hij deze. Wat zag ze daar? Papieren. Gevaarlijke papieren. Foto's van de koningin. Brieven. Maar ook namen. Namen en adressen van familie en vrienden... Dit kon hun dood betekenen. Maar ook de dood van Corrie ten Boom. Levensgevaarlijke papieren die in haar huis gevonden waren. Ze voelden zich doodongelukkig. Door haar fouten zouden anderen om het leven kunnen komen. Kunt u deze papieren verklaren? Nee. Toen gebeurde er iets ongelooflijks. De officier stond op, schoof zijn stoel achteruit, liep naar de kachel en deed het deurtje open. Hij liep terug naar zijn bureau, nam de papieren, maakte er een bundeltje van, liep naar de kachel en gooide de papieren in het vuur. Ik had het nooit voor mogelijk gehouden in gevangenschap zo gelukkig te kunnen zijn, maar op het moment dat ik de vlammen deze verschrikkelijke papieren zag verteren, begreep ik als voor het eerst Colossense 2 vers 14, waar Paulus zegt dat Jezus onze overtredingen kwijtschold door het bewijsstuk uit te wissen en aan een kruis te nagelen. Mijn papieren waren weg, het bewijsstuk van mijn schuld was weg, Jezus nam het bewijs van mijn zonde weg. Wat een machtige heiland hebben we. in mezelf tracht ik me de ondervraging voor te stellen die ieder mens na de dood wacht, als op de oordeelsdag het boek zal worden geopend waarin onze zonden geschreven staan. Wat zal dat het toppunt van vreugde zijn voor degenen die hun zonden bij Jezus gebracht hebben, te ervaren dat alle ongerechtigheden geworpen zijn in de diepte van de zee, genageld aan het kruis. Geen oordeel voor degenen die in Christus Jezus zijn. Doordat de officier de gevaarlijke papieren had verbrand... werd Corrie ten Boom niet ter dood veroordeeld. Maar de Scheveningse gevangenis werd ontruimd... omdat de Duitsers bang werden... voor de dreigende bombardementen van de Engelse vliegtuigen. En de gevangenen werden naar het concentratiekamp Vught gebracht. Maar ook daar voelden de Duitsers zich niet veilig... Zo kwam Corrie ten Boom terecht in Ravensbrück, een verschrikkelijk concentratiekamp in Duitsland. Door een wonder van God en een blunder van mensen werd ze toch na een jaar weer op vrije voeten gesteld. Na de oorlog heeft ze meer dan 52 landen bezocht, om te vertellen hoe je in alle omstandigheden kunt vertrouwen op Jezus, de Zoon van God. Vaak vertelden ze dan over Willemsen en Kaptein, de mannen die erbij waren toen ze gearresteerd werd. Ze werden allebei ter dood veroordeeld. Mijn jongste zuster heeft ze toen allebei een brief geschreven. Uw verraad heeft betekend dat er vier van ons omgekomen zijn in de gevangenis. Mijn vader van 84, mijn zuster, mijn broer en mijn zoon. Ikzelf heb met mijn zuster veel geleden in een concentratiekamp. Maar we hebben het u allebei vergeven, omdat Jezus in ons woont en ons geleerd heeft onze vijanden lief te hebben. Dit is een heel klein beetje van de oceaan van liefde en vergeving, die u wacht als u Jezus aanneemt. De een schreef op deze brief terug. Ik weet wat ik de familie ten boom heb aangedaan maar ook dat duizenden Joden aan mij hun dood te danken hebben. Het enige wat me spijt is dat ik niet meer van jullie soort heb kunnen doden. Een week later stierf deze man in zijn zonde. De ander schreef op deze brief. Het is een geweldig wonder dat u mij dit alles hebt kunnen vergeven. Ik heb tegen Jezus gezegd, Heer, als u zo'n grote liefde kunt leggen in het hart van uw volgelingen, dan is er ook nog hoop voor mij. De man werd een week later ook gedood. Maar hij was verzoend met God. Ik heb veel geleerd in die heel moeilijke tijd van mijn leven als gevangene. Ik had altijd geloofd. Wat ik nu uit de ervaring kan zeggen, dat Jezus' licht sterker is dan de diepste duisternis. Wie in een concentratiekamp geweest is, weet wat duisternis dat was. Iemand vroeg me, heeft je geloof je erdoor gedragen? Toen moest ik erkennen, mijn geloof was dikwijls zwak en wankel. Nee, het was de Heer Jezus zelf die mij er doorgedragen heeft. Ik ben dankbaar dat ik dat ervaren heb. Want nu kan ik het aan anderen, ook dikwijls aan gevangenen, doorgeven. Was het mijn geloof geweest, dan kunnen ze zeggen: ja, ja ik heb Corita Mooms geloof niet. Maar is Hij, Jezus, het antwoord? Dan kan ik ieder zeggen: kom tot Hem. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Hij laat je nooit alleen. En hij heeft gezegd, kom tot mij. En die tot mij komt, zal ik niet wegsturen. Wat een liefde.